Verkeersinformatie.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 them yes. yes. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jobboots met het NOS journaal. Koningin Beatrix heeft het bij haar staatsbezoek aan omaan onzin genoemd... dat een een symbool is voor onderdrukking van vrouwen. Prinses Maxima viel de koningin daarin bij... en zei dat vrouwen in omaan juist alle kansen hebben tweederde van de studenten en werknemers in Oman is vrouw. Er zijn volgens Maxima meer zorgen over de ontwikkeling van jongens. Aan het eind van het staatsbezoek aan Oman reageerde de koningin op de ophef over het dragen van een hoofddoek in de moskeeën die ze bezocht. Ze zei erover dat je je aanpast aan een land en eerbied toont voor de religie. Zo wordt volgens Beatrix respect getoond voor het land en voor de mensen. Ze zei erbij dat ze het graag heeft gedaan en dat ze er geen problemen mee heeft. De PVV heeft kamervragen gesteld. Die partij ziet de hoofddoek wel als een symbool van onderdrukking van de vrouw. Een buis van de tunnel op de A22 is al de hele ochtend afgesloten omdat een vrachtwagen klem is komen te zitten. Het voertuig was te hoog en beschadigde het plafond toen hij toch door de tunnel wilde inrijden. Een auto die achter hem reed raakte zwaar beschadigd toen brokstukken van het plafond op de auto vielen. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. De buis richting Haarlem is afgesloten, maar de andere buis is beschikbaar gesteld voor verkeer in beide richtingen. De afsluiting duurt tot zeker drie uur vanmiddag. De belangstelling van kinderen voor de bekerwedstrijd Ajax AZ is zo groot dat het maximale bezoekersaantal van 14.000 plaatsen al is bereikt. Ajax overweegt nu meer kinderen toe te laten in het stadion, maar moet.